In het nieuwe schooljaar worden zo'n 400 nieuwe vakken ingevoerd op het MBO. PVV-leider Wilders wil zijn standpunten over de islam niet aanpassen... om na de verkiezingen in de regering te komen. Wilders geeft in een gesprek met de NOS toe... dat hij in een kabinet met andere partijen concessies moet doen... maar wil alleen regeren als de PVV op de belangrijke punten zijn zin krijgt. Wilders zegt dat de islam moet worden teruggedrongen om ervoor te zorgen dat Nederland over tien tot dertig jaar nog vrij is. De PVV bestaat vandaag tien jaar. Het dodental van de orkaan Winston, die dit weekend over Fiji raasde, is opgelopen naar achttien. De meeste mensen kwamen om door huizen die zijn ingestort of rondvliegend puin. Nu er langzaam weer contact komt met afgeleven gebieden van de eilandengroep... wordt steeds duidelijker hoeveel schade de storm heeft aangericht. Op veel plekken is de stroom uitgevallen en er is een gebrek aan schoon drinkwater. De regering van Fiji heeft voor een maand lang de noodtoestand afgekondigd... om snel te kunnen optreden. Bij Weijen is gisteravond een vrouw met haar auto de IJssel ingereden... doordat ze de aanwijzingen van haar navigatie volgde. De navigatie ging ervan uit dat de veerpont aan haar kant van de rivier lag... maar dat was niet zo. De kapitein van de veerpont zag het ongeluk gebeuren en schoot de vrouw te hulp... Hij kon haar ongedeerd uit het water halen. Het weer nog bewolkt en vooral in het noorden regen. Later vandaag trekt de regen langzaam weg naar het zuiden. Vanmiddag kan in het noordwesten de zon even schijnen... en bij een matige wind wordt het 7 tot 8 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is er de meeste vertraging vanochtend op de A2... vanaf het bos naar Utrecht tussen Hindham en Waardenburg... De A4 vanaf Den Haag naar Amsterdam... tussen Delft en Zoeterwouden over 17 kilometer. Vanaf Lelystad naar Muiden de A6... 10 kilometer van knooppunt Muidenberg. De A7 Den Oeverzaandam tussen Wochnum en Purmerend... 7 kilometer na een ongeluk. Op de A9 naar Amstelveen tussen Velzen en Batouverdorp... over 9 kilometer. Ongeluk op de A12 naar Utrecht... tussen Gouden en Bodegraven 5... en tussen Woerden en knooppunt Lunetten 11 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum... Bij Sliedrecht-West 3 kilometer. De A27 breda Goorkum voor industrieterrein Avelingen 8 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Almere en Huizen 7 kilometer. En op de N702 Almere-Vaart richting Almere-Stad tussen Almere-Centrum... met aanstarten met de A6 4 kilometer. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Veel lekker mee met deze van Ed Sheeran. Je de single Sing. Ja, dan krijg je een berichtje he, van Manuela. Ja. Ja, is dat de zus? Of de zus van deze? Het is, het is moeders. Is nu moeders. Dus maar, we hebben straks moeders in de uitzending. Maar de profielfoto van moeders ziet er jong uit, hoor. Ja, ja oké. Okay, nee, nee, dat dat goed. complimentje is alweer gemaakt. <laughs> dat verderop in deze uitzending. Maar dan gaan we gaan eerst contact opnemen met Ruud Jals, onze collega. Want de Beatles, jawel, ze komen naar Zandvoorts. civ op deze zaterdagmiddag met Jacques Khan en IMFU-woman. Ja, we gaan eens even van Zandvoort overschakelen naar het Beverwijzen. Daar is onze collega Ruud Jans. Goedemiddag Ruud, welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, fijn je weer te horen op de radio. Hoe gaat het met je? Nou, uitstekend jongen, ik ben er nog. Ja, gelukkig wel, want ja, we hebben je even, even moeten missen. Ja, dat klopt, maar ik ben weer aan de genezende hoor. Het komt allemaal goed.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 Uh, ja, die is ook bekend. Het is uh, uh, Charles Dijf op drums, Kees van der Laanse bas, Paul Bakker op gitaar en mijzelf op toetsen en de gitaar. Geweldig, Dat was een jaar geleden was het ook een geweldig succes. Je zei het al, het was uh, afgeladen vol bij Lalder en Hardy. Uh, ja. maar, maar jullie hebben nou iets van een, een, ver een verzoekachtig iets aangeplakt? Uh, ja, we hebben nu uh, de mensen, we in de, tenminste, uh, we stellen de mensen in de gelegenheid verzoeken in te dienen. Er zijn er ook al een aantal binnen.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 Want niet alles, niet alles is mogelijk, natuurlijk. Kijk, we zijn geen, geen analogs die met twaalf man op originaal instrumenten dat allemaal prachtig waarmaken. Dat kan bij ons niet. Wij zijn gewoon met z'n viertjes en we moeten gebruik maken van de middelen die we hebben. En die zijn best veel, maar bepaalde dingen kunnen, kun je dus gewoon niet doen. Want dan moet je dus zo'n enorme toestand aan de haal halen. Er waren bijvoorbeeld een, een, een verzoek voor Tomorrow Never Knows. Nou, er zitten allerlei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 Super, ja, negen tot, uh, ja, tot, uh, tot dat uh, tot, alle verzoekjes op zijn. Ja, ja, precies. Nou, dan ben je lang bezig, denk ik. Ja, het is 27 februari, hè, dat dat even Ja, nee, dat uh, bedoel ik. 27 februari vanaf negen uur bij Lal en Hardy. Uh, gaan ja. we los. Ga je helemaal los. Helemaal top. Uh, nog even ja. iets anders. Je bent binnenkort ook weer op de radio te horen. Ik ga dinsdag weer beginnen. Klasse, uh, mooi. Heel, heel, heel mondjesmaat hoor. Ik moet, moet, nog, moet echt nog wel een beetje mezelf in acht nemen. Ja. Maar dit dan ga ik weer beginnen met, uh, met de lunch. Ja. Uh, dat ga ik voorlopig even één dag in de week doen. En de andere dagen uh, wordt het deel door channel opgevuld. Ja. En zodra ik uh, mijn vervoersproblemen uh, heb opgelost...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 dan gaan we weer live. Nou, geweldig. Je bent weer goed op de weg terug. Fijn om te horen dat je weer op de radio begint, live. Op de dinsdag CFM ja. Lunch. En nou, volgende week zaterdag live in Laul en Hardy. Ja, helemaal. Ruud, dankjewel en een hele fijne zaterdag. Ja, dankjewel. Oké. Okay. En we gaan... We, we, dankjewel, we gaan luisteren naar de Beatles uit 63. Twist and Shouts. Waarschijnlijk komt deze plaat ook wel langs. door de Twist en Shout uit 1963. Zometeen CFM weerbericht. Verder gaan we in dit uur praten met Ton Aris over het optreden van Jessup. En we hebben uiteraard het voetbal met Jo Vanmiddag de wedstrijd tegen Jos Watergraafsmeer. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. Ik zeg zo voort, goedemiddag.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 En de volgende keer uiteraard meer weer bij CFM is meer muziek uit je by my side so that I never feel alone again Mind. your heart is too strong anyway, we need to fetch back the time. finished by this day from Billy Joe We moest, uh, moesten even kijken hoor, Robert-Jan. We proberen contact te krijgen met, uh, met Joop Vres. Gaan we zo dadelijk proberen, maar eerst uh, nog even. Oh, gaat die nog lopen ook, zegt deze. En eerst nog even een ander plaatje. En dan zijn we zo met Joop ben je terug. Ja. Yeah. Ah, ja. Yeah. Sexy als ik dans.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 Ja, maar nou hebben we wel contact met uh, Joop Frisch. Ja, ik had uh, één nummertje, had ik even uh, ongekeeperd, uh, zeg maar. Dus vandaar dat ik je niet kon bereiken, Joop. Goedemiddag, welkom. Hey, hey, hey, goedemiddag. Goedemiddag, de wedstrijd van vanmiddag tegen Jos Watergraafsmeer. Ja, ik zal maar meteen met de deur uitvallen. huis vallen. Zandvoort staat nog geen 20 seconden geleden met 1 achter. Nee, hè?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 Het is iets anders op dit moment. Stanford uh, staat met ene lachter. En uh, we komen graag even voor drieën weer bij u terug voor een update. Tenzij er in de tussentijd gescoord wordt. Dankjewel Joop. Ja, helaas dus op dit moment al een achterstand voor SV Zalvoort. Dat tegen Jos Grasmeer hier in Zalvoort op Duintjesveld. Zodadelijk daar daarmee over bij CFM. Maar eerst gaan we praten met Ton Aris over Jessup Up. In solution is my queen, but she stays strong.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 Blijft het dansgedeelte? Het blijft nee, in. het juttetje blijft gescheiden van het restaurant. Oké, okay, maar uh, de combinatie natuurlijk uh, lekker uh, op de zondagmiddag... Uh, heerlijke muziek, en lekker dansen, daarna een lekker hapje. Die combinatie is, Die combinatie ook, is, is mogelijk. Het. Ja. Ja. ja, Nu en... wordt steeds uitgebreider en proberen nu ook... zeg maar naar het zicht op de zomer... om daar een, een jazzmenu aan te hangen. Oké, okay, uh, dus... dus dat, dat, je bent een paar optredens geleden ben je daarmee begonnen... met die combinatie van... Ja. Uh, en, en je hebt al grotere band gehad... dus dat je echt meer ruimte nodig moet hebben. Uh, hoe kijk je nou, uh, en, en samen met uh, Talassa natuurlijk... terug op, uh, op de groei van jazz aan zee? Zijn er nog dingen waarvan je zegt... Van, nou, dat, dat, dat, dat, dat zouden we nog kunnen aanpassen... of zeg je van, we gaan op deze, deze voet door...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 in totaal het zijn behoorlijk wat evenementen op die zondag. Maar ja. niet, niet tegelijk, maar het volgt me Nee, we proberen op. echt rekening te houden met elkaar. Want je putt allemaal toch een beetje uit, uit dezelfde ruif. Of je eet uit dezelfde ruif, dat geloof ik. Ja, ja je, je, je vist allemaal maar in dezelfde Maar weet wat ik bedoel? In dezelfde ruif. Uh, ja. <lacht> <lacht> nou ja, die is makkelijker. We vissen in dezelfde vijver. <lacht>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 Klasse. U hoeft dan uw portemonnee nog niet open te maken. Je kunt gratis naar binnen en genieten van de muziek. Geweldig. Tom, zijn we zijn weer blij om je weer hier te mogen begroeten. Uh, en dat je weer uh, ons, die de primeur van Jazz A 7 volgende week, uh, gunt. Uh, heel veel plezier met de voorbereiding.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 Zondag bij Juttetje, bij Talasja. Swing All Day hoor, de single van Jessup Up. En ze treden dus live op hier in Zandvoort. Volgende week zondag vanaf 4 uur en iedereen is helemaal gratis van harte welkom. Ja, van Swinging Day gaan we weer over naar uh, Jovenes. Wat swingt het al een beetje voor SV Zandvoort? Nou, in zoverre swingen op. Uh, ze zwitten wat vaker op de helft van, van de, de graaf weer. Uh, maar echt gevaarlijk dat is zelfs uh, nog niet geworden. Uh, Jos, dat ligt gewoon met de elf man voor de doel. En dat is eigenlijk misschien wel een beetje logisch. Kijk, Zandvoort is natuurlijk nummer 2. En Jos Waterstraat heeft vorige week gewonnen van de nummer 4 toen ter tijd. Is daardoor gestegen van, nummer, van plaats 8 naar plaats 5. En het voelt dat er gewoon meer in zit. En het, het kan misschien ook wel meer. Maar voor daarentegen, ja, dat is toch een, een andere uh, orde dan, dan een SCW. Of, uh, nou, noem maar op, of uh, niet natuurlijk. Maar Sanssen uh, zou hier in principe qua stand in de, in de, in de competitie... Uh, Moeten winnen, Maar zover is het nog lang niet. Het is nog, nog, nog erg vroeg. We spelen pas in de 21 e minuut. En uh, Sandvoort, ja. Het krijgt de bal niet uh, goed voor het doel. Uh, Maurice Mol probeert het een paar keer net nog. Het, maar allemaal hele hoge ballen die over de achterlijn verdwijnen. En daar heb je in principe helemaal niks van. Uh, de keeper van, uh, van uh, de weer wacht nu de bal weer gaan uitnemen. Want uh, de bal ging over de achterlijn. En uh, dat duurt toch heel even. Ja, dan gaat die bal eindelijk komen. Uh, naar het middenveld. En daar staat... Uh, uh, nee, niet uh, Milan berg natuurlijk. Die plaatst je bal helemaal naar voren toe. Komt weer terug bij... Uh, even kijken. Um, is dat... Ik kan het niet zien hier vandaan. Neem die kwalijk. Het, het, het regent gordijn gaat over het veld. De snelle aanval was het in ieder geval van weer, maar Die uh, eindigt uh, uh, over de achterlijn. Bij Zandvoort, dat betekent dat Joris Viet de bal weer mag 1 gaan nemen vanaf de 5 meterlijn. Goed, het, het, het algemene spelbeeld van het ogenblik is dat Zandvoort wat vaker en wat, wat meer uh, aandringt. Uh, Zo'n uh, doelpunt is er nog niet, maar wellicht gaat dat nog over. Graag dat straks.